Dat valt u zeker niet mee, hè, oudje? Dat de dokter zegt dat hij over een week of zes alweer op de been zal zijn. U had zeker gedacht de rest van uw leven daar lekker daarnet... in bed door te brengen. Je weet wel beter, Vincent. En ik weet aan wie ik dat snelle herstel te danken heb. Het verbaast me altijd weer. Wat? Dat jij met die grote knuisten van je... ...en met je toch dikwijls zo'n lomp gedrag... Hm. aan komt nog voorzichtiger... ...met me omspringt dan weer een min. Ik ben sterker, moeder. En dan. Ik heb in de tijd in de borinage nogal wat ervaring met zieken opgedaan. Nee, het is je aard. Je mag een moeilijk mens zijn, maar... ...soms kan je liever zijn dan al de anderen. Ja, wat ik u eens vragen wou. Onze buur, hè, de Begemans. Kent u ze goed? Hm. Meneer Begeman komt hier vaak. Hij is ouderling. En dan Margot natuurlijk. Hm. Is Margot enig kind? Oh, nee. Ze hebben vijf dochters en een zoon. Louis. Margot is de jongste... De enige die niet getrouwd is. Geen van de dochters is getrouwd. Louis, die is getrouwd. Maar waarom vraag je dat? Ah, zomaar. Oh, interessant. Ik had kunnen weten dat je hier was. Hier is een brief voor je. Van Theo? Dat geloof ik niet. Alsjeblieft. Ja. Oh, van, van Rappert. Een van mijn weinige schildersvrienden. Niemand waar ik al jaren mee correspondeer. Hij is van Adel en Jonker. Maar dat belet hem niet om net als ik zijn heil in het schilderen van het gewone leven te zoeken. Hij zit op de schedding op het moment. Hij schijnt dat hij me wil komen opzoeken hier. Hij wil graag een paar dagen blijven. Kan ik hem antwoorden dat het goed is? Natuurlijk. En uh, nu ik je toch zie, Vincent, ik zou graag even met je willen praten. Maar trek nou alsjeblieft iets onbedenkelijk gezicht. Het hoeft echt geen uren te duren. In mijn studeerkamer. Goed? Ja, uh, kom maar je kijkt werkelijk opeens erg somber, Vincent. Zie je er zo tegenop? Je vader meent het heus goed met je. Ja, dat zal wel. Maar, ik kan toch niet vergeten dat hij me... een andere keer dat hij me even wilde spreken... het huis uitgezet heeft. Niet in woede, dat begrijpelijk zou zijn, maar... doodkalm. Omdat dat hem allemaal net even teveel werd... Dat is al meer dan twee jaar geleden. Ja, als het op aankomt is er niks veranderd. Je vader houdt veel van je, Vincent. Ook al laat ik dat niet altijd blijken. Evengoed is er een... een... zekere ijzerhardheid in hem. Vincent. Een kilheid. Iets dat schijnt als zand, glas of blik. Ondanks al zijn uiterlijke zachtmoedigheid. Och, je vergist je, Vincent. Werkelijk? Toen ik hem vroeg of hij er geen spijt van had toen zo tegen mij zijn opgetreden... ...zei hij heel rustig dat hij me onder de gegeven omstandigheden niet anders kon. En toen ik aanhield vroeg hij of hij soms voor me op zijn knieën moest gaan liggen. Dat meende hij niet zo. Je vader laat zich nu eenmaal niet zo gemakkelijk gaan. Paar kent het brouw niet. Zoals Theo en ik. Iedereen die menselijk is. Pa gelooft in zijn eigen gerechtigheid. Terwijl meer menselijke mensen altijd te honger zijn van het gevoel dat ze bestaan uit vergissingen en fouten. Hm. Ik beklaag mensen als pa. Ik kan ook niet echt boos op ze worden in mijn hart. Want ik vind dat ze ongelukkiger zijn dan ikzelf. En waarom vind ik ze ongelukkiger? Omdat... Omdat zelfs het goede dat in ze is verkeerd door ze wordt toegepast. En werkt als kwaad omdat het, het licht dat in hen is. zwart is. Donkerheid, duisternis rondom hen verspreid. Ja. Maar uh, ik zal wel naar de studeerkamer gaan. en horen wat Pa te zeggen heeft. Ah, daar. Ga even zitten. Zo, ik zit Steek er maar van wal Moet je nou altijd zo op je goede zijn, Vincent Als we met elkaar spreken Ervaring is de beste leermeester, zeggen ze Het is jammer dat je er zo over denkt Dit is je ouderlijk huis, weet je We hebben onze wederzijdse standpunten Betreffende onze steeds meer uiteenlopende levensopvattingen Al zo vaak en zo uitputtend doorgepraat Daarover wil ik het niet meer hebben je bent dertig geweest en je moet het nou verder zelf maar weten. Wat ik graag wil weten is wat je plannen zijn. Mijn plannen zijn? Wat je toekomst betreft? Schilderen, zou ik zo zeggen. Wat anders. Ook als blijkt dat je niets verkoopt. Ook dan, ja. Oh, denkt u niet dat ik die graaf zou verkopen. Het zou mijn positie in de ogen van de mensen aardig verbeteren. Maar als het erop aankomt, is het mij eigenlijk totaal onverschillig of ik verkoop of niet. Maar waar doe je het dan voor? Om het schilderen zelf, papa. En probeert u nou niet te doen alsof u er iets van begrijpt. Als u vanaf de kans om tot u uw geloven gezegd. men moet geloven om het geloven, dan slikken ze dat als zoete koek. Maar als ik zeg. ik moet schilderen om het schilderen. dan kijkt u naar me als. voor <lacht> een gans en een regen. Ik zeg u. schilderen is geloven. voor mij. Goed, het is schilderen dus. En niet alleen leg ik me... ...leggen je moeder en ik ons daarbij neer. We, we willen je helpen. Ben je van plan in Nune te blijven? Eigenlijk niet, maar... Zeg het maar eerlijk. Ja. Als ik om me heen kijk... ...dit Brabantse land... ...ziet u... ...ik ben een plattelander in Brabant. En het liefde wat ik wil is een boerenschilder worden. Zoals Mylène boerenschilder was. Of ik blijf hier en nu, nu Dat hangt eigenlijk helemaal van u af. Hoe bedoel je dat? Kan ik hier blijven? Wij zijn je ouders, jongen. Je hoort hier thuis. Ik heb u wel eens anders over praten. Het maalkamertje waar je tot nog toe hebt gewerkt... zal op den duur wel niet aan je eisen voldoen. Ik... Uh... Ik had je willen voorstellen om de schuur in te richten als atelier. We kunnen er een plankenvloer in leggen, een kachel plaatsen. En als je meer licht nodig hebt, dan kan er een groter raam ingemaakt worden. Je zou er van niemand last hebben en wij geen last van jou. Wat denk je, zou dat gaan? De schuur als atelier? Is dat uh, niet goed? Dat, dat zou prachtig zijn. Oh, ik dacht al dat ik er weer helemaal naast zat. Nou, dat is dan afgesproken. De details zullen we morgen dan wel bespreken als de tuinman komt. Die man weet overal raad op. Ik ben blij dat we dit keer althans tot overeenstemming hebben kunnen komen. Weet u zeker dat u me niet liever kwijt wilt? Kwijt? Ik kan ook ergens anders heen gaan. Ver van hier. En ben ik je dan kwijt? Je kunt nog zo ver weg gaan, Vincent. Jou raak ik nooit meer kwijt. Maar uh, als je me nu wilt verontschuldigen... Ik, ja. ik heb nog het een en ander te doen. Vader? Uh, ja, was er nog iets, jongen? Verbaasd. Ja, nogal. Ik wist wel dat er iemand was, maar ik wist niet. Dat ik het was. Hmm. Waar ga je heen? Werken. Waar? Wij? op de hei. Mag ik mee? Ik. Eh, ik wil zien hoe je werkt. Hmm. Ik weet niet of dat nou wel zo'n goed idee is. Ik zal maar stil zijn. Je niet lastig vallen nee. met domme vragen. Er komen praatjes van. Hè? Kan je dat wat schelen? Ah, mij niet. Maar ik moet aan jouw reputatie denken. Oh, Laat ze maar praten. Hier, ik geef je zelfs een arm. Waarom lach je? Ik hoor ze nu al konkelen. Hebben jullie dat gezien? Vincent en Margot. Ha, ja, ik denkt dat het niks is. Mijn huis, dat gekonkel kan knap vervelend worden. Trek je dat daadwerkelijk aan? Ach, het gaat je zo onnoemelijk je keel uitlangen. Het is even irriterend alsof je wordt achtervolgd door een draaiorgel dat steeds maar weer hetzelfde deuntje jengelt. Dan die, die verwijten. Welke verwijten? Oh, dat je niks verdient bijvoorbeeld. De manier waarop ze je behandelen. Maar ik stel me te weer hoor. Als ze tegen me zeggen dit of dat, dan ga ik zelf voor ze zijn uitgesproken zin aanvullen. Zoals, we, zoals we wanneer ik van iemand weet dat hij de gewoonte heeft mijn vinger te geven, baas van de hand. He. Het lapte het gisteren nog een eerwaarde collega van mijn vader. Maar hou ik van mijn kant ook een vinger klaar. Waarmee meet dan zonder een spier van mijn gezicht te vertrekken voorzichtig te zijn ontmoet. <lacht> <lacht> Moet je, je gezicht zien. <lacht> nou. Je moest nu weer teruggaan, aan me, Margot. Ik niet. Wil je niet dat ik... dat ik met je meega? Ah, het best wat ik bedoel. Dat je dat dat je. dat ik een vrouw ben? Denk je nog steeds aan haar, Vincent? Zeg eens eerlijk. Soms. Als ik ergens op de hei. bij zo'n armoedige hut kom. ik zie zo'n zielig wijf met een kind op de armen van de borst. En worden mijn ogen vochtig. Je ziet er haar zie in. Ook de zwakheid, zwordigheid dragen we toe bij om de gelijkenis te vermeren. Ik, ik weet dat ze niet goed is. En dat neemt niet weg dat het door me heen gaat als ik zo'n arm figuurtje zie. Koortsig en miserabel. Dat mijn hart dan week wordt. Het is er veel triestigheid in het leven. Enfin, men mag niet melancholiek worden moet het in iets anders zoeken. Het werk is goed. Alleen, eh, er zijn momenten dat men zijn rust alleen maar vindt in het bewustzijn. Het ongeluk zal ook mij niet sparen. Ze was ouder oh, dan jij, hè? Ja, waar jij? Weet je hoe oud ik ben? Ik word volgende maand veertig. Veertig jaar... Ik heb me voorgenomen dat als ik veertig word en ik heb nog niet lief gehad... ...dat ik er dan een eind aan maak. <laughs> vind je dat gek? Maar vind ik dat. Je kunt altijd lief hebben. Dat zeg jij? Ja, de moeilijkheid is alleen... ...dat je die lief niet altijd terugkrijgt. Dat is onbelangrijk. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die ik kon lief hebben... Wat doe jij als het je te veel wordt allemaal? Ach, ik ga om het te vergeten in het zand liggen. Voor een oude boomwortel. Daar een tekening van maken. Op mijn pijp. Kijk in de diepe blauwe lucht. Of naar het mos. Het gras. De hei. Ja. Dat meer me. En dan... Ik heb dit altijd bij me. Wat is dat? Een flesje cognac. <lacht> dan neem ik een flinke slok. Dan kijk je hiervan op. Wil jij? Oh nee! Ik ben een artiest. En het is dat dat niets. Niemand me kan ontnemen. Die, die kracht die zich in me begint te ontwikkelen. Die dat stadbewustzijn dat maakt dat ik moed heb in de toekomst. En ook in de tegenwoordige veel onaangenaamheden kan verdragen. Heerlijk ding. Er iets te kijken en het mooi te vinden. erover na te denken en het vasthouden. En dan te zeggen, ik ga dat eens schilderen. En dat dan op de tot te staat. Je bent... een gelukkig mens. Denk je? Je vindt troost in je werk. Maar waar moet ik troost in vinden? Kan het zijn dat... dat niemand je ziet zoals je bent, Vincent? Eens zullen ze het zien... Ik zie je, Vincent. Ja, je weet niet wat je zegt. Je, je hoeft niet. Je hoeft niet van mij te houden als je me goed vindt dat ik van jou hou. Je bent een raar, jij. Ja, laten we over iets anders praten. Ik, uh... Je hoort er verlegen van. Ja, dan ga ik bekken trekken. Die knot hij. Wat is er met die knotwilg? Dat is een goeie. Die doet het. Ga je... Ga je die schilderen? Die komt goed uit de grond. Moet je die poten zien. Poten? Wortels. Is, is die knotwilg het enige dat je ziet? Als je een knotwilg schildert, als waar het een levend wezen. En dat is toch eigenlijk zo? Dan volgt de omgeving betrekkelijk vanzelf. Als je maar al je aandacht geconcentreerd houdt op die bewuste boom... En niet gerust bent voor er op je doek iets van leven in komt. Wat ga jij doen? Zitten. Hier, achter je. Ja. Ben je niet bang dat je... Let niet op mij. Werk jij maar. Ik, ik, ik ben er niet. Weet je maar, Robert. Wat? Wat van God? Er is één ding wat ik niet ga zo vergeten. Toen je me in Den Haag opzoeken, weet je nog? ...en je een tekening van me zag waar een scheurtje in zat. En je tegen me zei dat dat zonde was. dat ik dat moest laten repareren. En dat je me toen 2,50 gaf... ...omdat ik er het geld niet voor had. Nou, dat is het minste van God. Ja, maar dat je mijn werk daar belangrijk genoeg voor vond. Dat deed het. Je zit hier goed in deze schuur. Je ziet er ook wat gezonder uit. Ja, ik heb te eten en te drinken... ...en het dak boven mijn hoofd. En ik werk als een gek. Het enige wat ik mis is... ...contact met mensen die er iets van begrijpen... ...van wat ik aan het doen ben. Je wordt na een tijdje zo... ...zo alleenig met je werk. Daarom ben ik blij dat je gekomen bent. Hm, dat is een studie van de tuin, zie ik. Ja, mm -hmm. ik, eh, ik wil de pa en moe neerzetten... ...terugkerend van een ziekenbezoek. Ach. Niet direct een uh, portret van pa en moe... ...maar mm -hmm. een man en een vrouw die met elkaar oud zijn geworden... ...waar de liefde en de trouw gebleven is. Ja. Toch zou je een poosje naar een academie moeten, Van Gogh... Ja, je werk is geïnspireerd, maar het, het, het mist de noodzakelijke ondergrond. Hè? De, de, de, de basiskennis, die, ja, die toch wel onmisbaar is als je... Gipstekenen zeker. Ach, doe nou niet zo eigenwijs. Ik <laughs> huh? maar de verhouding in deze studie. Uh, wat zijn het eigenlijk, uh, wevers? Nou, daar klopt echt niet veel van. De koppen bijvoorbeeld zijn veel te groot in verhouding met de lichamen. Je praat wel als een professor van rapport. Ik, ik wil het liever zelf uitzoeken op een eigen houtje. <laughs> was er was dus een jongen in een achterlijk dorp... ...die een goed stel hersens had en een wiskundeknobbel. De meester van het dorpsschooltje leerde hem alles wat hij van wiskunde wist... ...wat uiteraard niet veel was. En toen die jongen na maanden cijferen een ontdekking deed... Een of andere ingewikkelde formule die zelfs de meester niet begreep... af nou. ...de jongen ging ermee naar de stad, een hele reis... ...en hij meldde zich bij een professor in de wiskunde. De professor was zo vriendelijk om hem binnen te laten. En bekeek de formule en zei. Heb jij dat zelf ontdekt? Die ontknipte trots. Leuk, zei de professor. Maar deze formule die staat al jaar en dag in het boekje... dat onze leerlingen de eerste klas uitgereikt krijgen. Hmm. En wat deed die jongen toen? <laughs> nou, dat zal Gogh vermeldt het verhaaltje niet. U begrijpt, dominee, dat het me verstandig leek... u overwerd over het een en ander in te lichten. Natuurlijk, meneer Begerman. Alleen, uh, het overvalt me een beetje... Ziet u, mijn vrouw en ik, we wisten hier niets van. Ja, maar Gooi is altijd al een nerveus meisje geweest. En vooral de laatste tijd. En heeft ze gezegd een... dat ze met hem wilde trouwen, ja. U kunt wel begrijpen dat die mededeling nogal wat onrust in de familie zijn veroorzaakte. Mijn zusters, ze, ze zijn er erg op tegen. En gestraven. Ja, ze is zo verspannen nu en ik vrees het ergste. Als ik maar wist waar Vincent was. Hij is vanmorgen vroeg al het huis uitgegaan om te werken op de hei. Margot is onvindbaar. U denkt toch niet dat. Ach, zullen we dan nooit een moment vrede kennen met die jongen? Juist nu ik dacht dat het een beetje beter ging. Ik weet niet of u Vincent verwijten kunt maken. Ziet u, het komt mij voor dat dit geheel en al van mijn uitgaat. Dat had hij zich met haar te bemoeien? Kom, Kom, ben Kom. Kom Vincent. Kom. Vincent, maar, wat wil ik doen? Ja, ga we eerst een glas melk halen en. Is Waar is Margot Wegerman? Ik heb haar in de huiskamer op de bank gelegd. Ze moet onmiddellijk naar de dokter. Ze heeft. Nou, spreek op. Boog, ik dat zelf moet gedaan. En? Ze is buiten levensgevaar, Godsdank. Ik vrees het ergste onderweg naar Utrecht. Maar de dokter zegt. Dat de dosis vergif wat te klein is geweest. Vergif, zeg je? Ja. Strychnine. Bovendien heeft ze, om zich te verdoven, gelijktijdig Lauder naar me ingenomen. Wat juist een tegengif voor Strychnine schijnt te zijn. Het komt allemaal door haar zusters. Die haar de heftigste verwijt hebben gemaakt dat ze met me omging. Louis Begeman vertelde me. dat jullie trouwplannen hadden. Ach. Daar hebben we wel eens over gepraat, maar. Ik heb het nooit echt serieus genomen. Zij kennelijk wel. Ik heb gezegd... dat als ze werkelijk met me wilden trouwen... dat men meteen moest... en anders nooit. Ik besef nu dat dat misschien niet zo verstandig van me was. Dat besef je nu. Ze was altijd weer te laat. Ja, ik kon toch niet weten dat... zo vaak als we samen wandelden... dat ik niets van wist. Dan zei ze zo verzuchtend... ik wou dat ik nu kon sterven. Hoe kon ik weten dat ze dat meende? Toen het gebeurde vanmorgen... ik, ik dacht dat ze een zinnoe toeval had. Maar het werd erger en erger. Krampen. Ze verloor de spraken, mompelde allerlei maar half verstaanbare dingen. Zakte in elkaar en... ik kreeg plotseling argwaan. Heb je iets ingenomen, vroeg ik. En ze schreeuwde van ja. Nou, toen maakte ik korte metten... en heb ik gedwongen dat goedje weer uit te braken. Arme meid. Ze moet dingen gevoeld en begrepen hebben er helemaal niet waren. Wat ik niet begrijp is waarom je je met haar hebt ingelaten. Je hebt in dat tijd die moeilijkheden in Londen gehad. Met dat meisje Lawyer, waar we nooit het fijne van hebben geweten. Toen ligt Kay. Nee. nee, nee, nee, laat me uitspreken. Daarna die ongelukkige geschiedenis in Den Haag. En nu, nu gebeurt dat hier in Nune, mijn gemeente met onze buren. Het spijt me oprecht dat ik niet weggebleef mijn vader, daar kunt u van op aan. Wat mij steekt is dat je niet de indruk maakt echt iets om Margot te geven. Ja, maar ik, ik mag ze graag, maar... Ga verder. Misschien ben ik wel niet meer in staat om lief te hebben. gewoon kwam gewoon te laat. Had jij haar dan niet kunnen tegenhouden? Tegenhouden? U bedoelt voorkomen dat ze verliefd op me werd. Knuisjele mij tegenhouden toen in Londen. Of Key? Was zij in staat mijn gevoelens voor haar het zwijgen op te leggen terwijl ze me letterlijk van afschuwde. Vader, u bent een goed mens, maar u weet te weinig van de hartstochten die de mensen beheersen. Mogelijk. Ik ben oud en moe Vincent. Als ik naar je kijk, dan, dan verbaas ik me erover een zoon te hebben voortgebracht... die alles wat ik belangrijk vind in het leven met voeten treedt. Maar misschien is dat wel bangigheid van me. Een koekoeksjong in een sprevenest. Dacht u dat ik niet wou... Het is afgrijzelijk te merken dat je uit elkaar groeit. Terwijl je toch oprecht van elkaar houdt, maar... Uh, ieder moet zijn eigen weg gaan. Vader, ik... Ja, ja, je kan niet anders... Hoe moet ik nou verder met Margot? Ze blijft voorlopig in Utrecht. Tussen haar en jou bedoel ik. Ik... Ik zal doen... wat in het belang van de patiënt is. Ik zoek haar morgen of overmorgen op en... ik zal proberen... met haar uit te praten. Wat heeft hij zo opeens, vader? Hm? Oh, ik... ik dacht dan... Je moeder... Zie je, je moeder en ik... Misschien hebben we wel veel geluk gehad. Het is alleen... Ik heb het altijd als... Als iets vanzelfsprekends aangenomen. Ik hoop dat jij ook nog eens iemand ontmoet... Die je leven met je wil delen. Ik heb mijn werk. Zal dat genoeg zijn, denk je? Het zal we moeten. Mijn muziek... Het schijnt de jaloerse tante te zijn. Die me geen andere levensgezellin gunt. Dag, Margot. Dag, Vincent. Ik had alles verwacht, mij. Ik denk dat je zou lachen. Wat moet ik anders? Ik lach om mezelf. Het ook wel een beetje om jou. Om dat verlegen gezicht van je. Terwijl je anders altijd zo uitdagend en zelfverzekerd uitziet. Arme Vincent. Het spijt me als ik... Als ik je in verlegenheid heb gebracht. Ja, dat is onbelangrijk. Ben je niet blij, mevrouw, dat je dood kunnen zijn. En wat dan nog? De gedachte aan de dood jaagt me echt geen schrik aan. Het idee verder te moeten leven wel, nu ik weet wat het is, lief te hebben. En ook... ook weet dat er geen toekomst voor die liefde is. Maar goh. En ik weet ook wat je nu gaat zeggen. Als je wilt... Dan trouw ik. Ik wil niet. Daar ben ik zo van geschrokken. Misschien als ik je. als ik je tien jaar eerder had ontmoet. Dat ik, dat ik. dan de moed had gehad. de kracht om met alles te breken. Je kent mijn familie niet. Je zusters bedoel je? Mijn zusters. en jongs af. Samen zijn opgegroeid en... nu elkaars eenzaamheid delen. Die elkaar het licht in de ogen niet gunnen... maar die toch aan elkaar hangen, want... Begrijp je me, Vincent? Je... wilt ze niet in de steek laten. Is dat het? Niet meer. Het zou verraad zijn. Als ik... als ik zou trouwen, dan... Dat zou hun bestaan zo, zo mislukt en miserabel maken. Ik... Ik... Je houdt van je zusters. Ja. Dat was het dus. Ben je... Ben je erg boos? Nee. Verrast zou je kunnen zeggen. Dat het zo in elkaar zat niet aan gedacht. Denk je... beloof je me... Ik beloof je dat ik nooit meer een poging zal doen mijn einde aan mijn leven te maken. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Ik zal er tegen kunnen. Als het... Me soms eens te veel wordt allemaal... dan... zal ik aan jou denken. Aan jou en aan mij. Die herinnering alleen zal genoeg zijn. Ik, ik, ik zal tegen mezelf zeggen: eens, maar gewoon eens heb je werkelijk lief gehad. Waar zou papa nou toch blijven? Het wordt al zo donker buiten. Waar is hij heen? Wandel op de hei. Pa? Dat doet hij wel vaker de laatste tijd. Hij zegt dat het hem goed doet, dat het hem helpt om na te denken. Maar, maar volgens mij piekert hij dan veel te veel. Mama, als hij nou niet stil zit... Ach, jij met je man Doe maar. Ik heb genoeg stilgezeten in het afgelopen jaar. Maar nou, zo klaar. Hm? Wat is nou nog leek? Maar, dit portret van u mag nu niet lijken, mama. Over een jaar of wat lijkt het precies... Het is een misverstand te denken dat portretten op mensen moeten lijken, want als het goed is... Gaan de mensen op hun portretten lijken? Ja. Hoe verbaand kan je zijn? Ik kreeg een brief van Theo vandaag. En? Had Theo nog iets bijzonders te vertellen? Ja. Hij schreef dat ik lichter moest gaan werken. Dat mijn schilderen doorzichtiger moest worden. Dat naar aanleiding van de doeken van Wevers die ik hem had gestuurd... Het schijnt een soort nieuwe schoon in Parijs te zijn die de impressionisten wordt genoemd. Uh, hij is nogal onder de indruk van wat die luim maken. Hij schrijft dat het tijd wordt dat ik eens iets van hun werk te zien krijg. Theo zal het wel weten. Ik heb hem meteen teruggeschreven dat ik juist van plan was om nog donkerder te gaan werken. Echt iets voor jou. Uh, hij zit daar en ik zit hier. Dat is het grote verschil. Och, daar komt pa eindelijk. O, oh, arme. Dan ga je maar wat? Het loopt die gebogen. Ah, het waait nogal. Wel, Willemien? Ja? Wat is er? Doe de voordeur even open voor pa, dan hoeft hij niet helemaal om te lopen. Ik nou nog even stilzitten, maar ik ben Ach, bijna klaar. Ja. Dag papa. Je zeer gedaan. Ja. Laat nou, die even overeind helpen. Is is hij bewusteloos? Is is dood? Ik weet niet wat het is. Zeg het maar. Dat ik altijd dat de meest aangrijpende moment. Ja. De noodzaak voel me lompen en onbehouden te gedragen. Verlegenheid misschien. Nee. Gebrek aan respect. Voor de doden? Voor de dood. Nu, was de laatste standplaats. Hier zundert. In Utten sloten tenslotte Nune. Met elke verhuizing kan hij weer in een kleinere gemeente terecht. We gingen maatschappelijk gezien steeds weer een stapje achteruit. Niet dat het hem iets kon schelen. Nee. Kijk eens. De bijnaam die hij in Zwinder had 30 jaar geleden, die had hij hier in Nune nog. De mooie dominee. Ja. mooie dominee. Ik heb er wel honderd keer aan te vertellen. Dat je van een hartaanval niks voelt. Dat nauwelijks. Dat de genadige dood is. Je hart slaat de slag over. En het is gebeurd. Ja. Zou je zou toch wel eens willen weten... waarom het gezicht van de mooie dominee dan zo paars was... en zijn ogen zo uitvuilde. Nou, spijt hebt. Logisch. Van ons getwist. Van die misverstanden. Niet dat hij gelijk had. Oh nee. Maar begrijp je. Er zijn momenten geweest dat ik wel naar huis wilde rennen om te zeggen. Vader. Vader. Dat weet hij toch. Denk je? Vind je dat zo moeilijk om te geloven? Wat? Dat hij nu, vanuit de hemel... achter zo'n witte wolkje... Glimlachend op ons neerkijkt. Zoals wij hier lopen. Jij en ik. Voetje voor voetje. Achter de kist aan. Jij? Wat? Ja. Geloof jij dat? Die eerste nacht, toen je het nog niet was. Hier die ik de doden waken. En achter zo. Zo kalmpjes. Zijn gezicht weer tot rust gekomen. ogen gesloten. Handen gevouwen. Ik heb er een tekening van gemaakt. Mama kwam de kamer binnen. Ze zag me en ze zei met afreizen. Vincent, je zit toch niet te tekenen. om te vertrekken, Vincent. Oh. Parijs. Parijs. En wanneer zie ik jou dus? Ah, dan ben je geen s'nachts van Theo. Niet? Ja, je ziet me aankomen. Nee, ik heb hier nog genoeg te doen. Als ik naar Parijs kom, dan wil ik klaar zijn. Klaar met wat? Met Nune, met Brabant. Ik wil een doek schilderen, eentje maar. Dat staat voor mijn hele verblijf hier. Bar en boos zeker. Een bruine en, bruin en grijze. Donker, ja. Zeer donker. Mag jij het later in een gouden lijst zetten? De aardappeleters. De aardappeleters? Wat een naam. Het is precies wat het is. Ik kreeg het idee een paar dagen geleden, vlak voor vaderstiers. Ik kwam terug van het veld, had de hele dag geschilderd, was ontevreden. Ik liep langs het huisje van de familie De Groot. Arme lui die aan de rand van het dorp wonen. Ik was er al vaker geweest overdag om schetsen te maken. Ik stapte er dan binnen om even uit te rusten. Het gezin zat juist onder de lamp bijeen... en begon te eten. Aardappelen. Ik kan je niet vertellen... wat ik op dat moment voelde. Het, het, het was alsof er... daar voor mijn ogen... in dat vreemde gele licht... een geheimzinnig ritueel voeltrok. En toch was het iets... alledaars, niks bijzonders. Die luidjes die bij hun lampje... hun aardappelen aten... die hadden met die handen die ze in de schotel staken... Zelf de aarde omgespit en die aardappelen gepoot en gerooid. Dat wil ik schilderen. Dat avondmaal. Je beseft toch wel, Vincent? Dat ik hier niet kan blijven in deze schuur. Ja, mijn vader dat niet meer is, zou moeder binnen afzienbare tijd de pastorie moeten verlaten. Hm. Ik denk dat ze naar Leiden zal gaan. Ah, ik vind wel iets. Dus je blijft er nu nu? Ik wel. Je denkt dat ik bang ben, he, Theo, voor Parijs. Je denkt dat ik hem stiekem knijp voor wat ik daar te zien zal krijgen. Die impressionisten van je. Zeg het maar eerlijk. Is dat dan niet zo? Nou, ik volg mijn instinct, Theo. Misschien dat er een moment komt dat ik zeg ik heb het gezien hier, maar... ...mogelijk. Maar dat is nu nog niet. En ik ben ook niet van plan om me door omstandigheden te laten forceren. Dit land... ...nee, ik ben er nog niet klaar mee. De aardappeleters dus. Sterke Vincent. Bedankt, Theo. Ik zal het nodig hebben. Wil het niet lukken vanavond, meneer Vincent? Ah, ik weet het niet. Ik, ik weet niet wat het is, maar... Het wordt maar niet zoals ik wil. Wat ik ook doe. Mag ik eens even kijken, Vincent? Stien, ah. val meneer Vincent nou toch niet een hele tijd lastig? Ben ik er? Mooi gezicht hadden me gegeven. Ah, het is verkeerd. Het is helemaal verkeerd. Zo'n beste mislukking. Maar jij hebt toch zeker al drie of vier goede schilderijen van ons? Goede schilderijen? Wat bedoel je? Die je gisteren aan die andere avond gemaakt hebt. <laughs> Steen. Elke avond als ik hier wegga, wanneer jullie omvallen van de slaap zoals nu... en dat jullie om mijn plezier te doen uren lang aan tafels blijven zitten... dan ga ik met een nat doek onder mijn arm naar mijn nieuwe atelier. En als ik daar aankom, doe ik de lamp aan ik zet dat doek op mijn stoel en ik ga op het bed naar zitten kijken. En daar word ik toch zo neider. Dan pak ik mijn schildersmes en ik krap alle verf er weer vanaf. Je bent gek, hè. tien. Ja, ik ben gek, ja. Maar ik weet precies wat ik wil. Ik, ik, ik, ik weet wat ik zie hier. Als ik bij jullie ben en als jullie zitten te eten aan die tafel daar. Dan zie ik niet op mijn doek terug als ik eenmaal op het atelier kom en dus. Zie je dat er nou allemaal weer af? Ja, precies. Dit doek is nog steeds hetzelfde doek als waarmee ik hier kwam op de eerste avond. Keumke koffie, meneer Vincent. Nee, ja, graag, mevrouw Nog één kop, en dan ga ik maar weer. Och ja, Merken kunt er weer een dag. Het is krek. Wat? Zeg maar, Stien. Het is krek of je ons versprest lelijk wilt maken. Het is toch geen kleur voor een gezicht? Kleur voor een gezicht? Nou, vleeskleur bedoel je? Yeah. Er bestaat een schilder, Paul Veronese. Die, eh, die de mooiste blonde naakte vrouwen schildert. Met een kleur die op zichzelf veel weggeeft van modder. Ik wil die gezichten geschilderd in de kleur van een goede stoffige aardappel. Hm, ongeschild, natuurlijk. Mensen werden koppen als koeien, die loeien. <laughs> Was het maar waar. Maar ik wil er mooi op. Hm. Op zijn zondags. Nee, daar vind ik niks moois aan. Zie je dat? Dat merk je toch telkens weer, hè? Waar? Jullie weten zelf niet hoe mooi jullie zijn. Je ziet een man. Een kuilgraven. In zijn gewone prunje. Zetend. Met zwarte vegen over zijn gezicht. En je vraagt hem of hij voor je poseren wil. Zeker, zegt hij. Je spreekt met hem af. Omdat het al laat is voor de volgende dag. Zegt tien uur. En wat denk je? Er staat een man. Op de afgesproken tijd. Keurig geschoren en schoongewassen. In zijn zondagse Zijn pak. Geleund op een glimmende schop. Te wachten tot je hem zal uitschilderen. Ja, maar dat is toch de bedoeling niet. Ik, ik wil boeren schilderen. Alsof ik zelf een boer ben. Die, die, die voelt en denkt zoals zij. Als een, als een boerenschilderij ruikt naar spek, rook, aardappelbaas. Best dat is gezond. Als een stal ruikt naar mest goed, dan is de stalvoer. Als het veld een geur van, van, van rijp koren of aardappels of van guano of mest heeft. Dat is juist gezond. Vooral voor stadsmensen. Maar geparfumeerd. Dat mag een boerenschilderij nooit zijn. Begrijp je dat Stien? Maar jij wilt liever een meisje uit de grote stad zijn hè? Dat zou ik wel, willen ja. Ja. En ik zou graag een tuinmannetje zijn. Die echt hart heeft voor zijn planten. Nou, dan ga ik. Morgen zien jullie me weer.